dur Goedemiddag, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Een politiemedewerker is opgepakt omdat ze haar ex-partner wilde laten vermoorden. Het gaat om een vrouw van 41 in Gorkum. Bij het Openbaar Ministerie zijn ze er zelf ook best van geschrokken. Er is in deze zaak sprake van een poging tot uitlokking van het om het leven brengen van de ex-partner. Dat betekent ook dat het feit uiteindelijk nog niet tot uitvoering is gebracht. Het is natuurlijk zo dat we bij het Openbaar Ministerie wel wat gewend zijn. We zien veel hele bijzondere zaken, ook veel schokkende zaken... Maar een zaak waarbij een medewerker van de politie aan de gang is gegaan om een ex-partner om het leven te brengen, ja, dat is ook voor ons toch nog wel heel schokkend. Naast de politiemedewerker zijn nog vijf andere verdachten opgepakt in de moordzaak. Twee mannen van 19 en 37 zitten nog vast. In maart heeft de douane de grootste hoeveelheid crystal meth ooit gevonden in Nederland. Het gaat om een partij van 3200 kilo. De drugs kwam uit Mexico en was bestemd voor een Brabants bedrijf. De crystal meth zou een straatwaarde hebben van zo'n 22 miljoen euro. De Olympische Spelen moeten officieel nog worden afgetrapt... maar het eerste wereldrecord is al gesneuveld. De Koreaanse boogschieters scoorden 694 punten... en dat is twee meer dan het oude wereldrecord. Eén dingetje wel, er zijn geen beelden van. Omdat het record tijdens de kwalificatie werd geschoten... telt het wel, maar de organisatie heeft die kwalificatie niet laten filmen. Gelukkig gebeurt dat in de finale wel. In Deventer is het aftellen geblazen. Nog anderhalf uur en dan speelt Go Ahead Eagles voor het eerst in bijna jaar weer eens een Europese wedstrijd in de eigen Adelaarshorst. In de Conference League voorronde is het Noorse Bram de tegenstander. Volgens Deventer Naar en Go Ahead van Wieke is de stad in rep en roer. Vandaag zie je op heel veel plekken die rood-gele vlaggen wapperen aan de huizen. Ook in wijken buiten de Vetkampbuurt waar het stadion staat. Mooi gezicht is dat. Al moet ik nog heel veel beslissen waar ik vanavond ga kijken. Kijken met onze vrienden, want een van de favoriete plekken is vanavond het verzamelpunt van de club uit Noorwegen, Bran. Maar gelukkig zijn er nog genoeg andere opties, dus ik ga zeker op een leuke plek kijken vanavond. Go Ahead Eagles Bran begint om half zeven en later vanavond speelt ook Ajax nog in de voorronde van de Europa League. Het weer bewolkt, maar best warm bij een graad of 23. Vanavond en vannacht trekken er buien over, ook met kans op onweer. Morgen eerst regen, later droog en dan 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio weer de meeste vertraging vanmiddag. Dat komt dus met name door de afsluiting van de A10 Noord, A5 Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, 8 kilometer file met bijna 20 minuten op oponthoud. Op de A10 zelf vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein, de Binnenring 16 kilometer. Een langzaam rijdend verkeer met 40 minuten vertraging. Ook daar A9 is overbelast vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 14 kilometer file tussen Amstelveen Stadhart en knooppunt Velzen. 20 minuten vertraging daardoor. Linkerrijstrook van de A9 Diemen-Alkmaar is bij Amstelveen Stadhart dicht. 10 minuten vertraging daardoor een kapotte auto. Op de N202 Amsterdam-Einmuyden voor de aansluiting met de A22, een half uur vertraging. N208 Sassenheim-Velsen bij Einmuyden een kwartier oponthoudt. En een kwartier vertraging bij Alfred Zwanenburg als je over de N232 vanuit Amstelveen naar Haarlem rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. <tied>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 Deutsche Bahn gaat de komende vijf jaar zo'n 30.000 banen schrappen. Het is ruim een tiende van het hele personeelsbestand. Het Duitse spoorbedrijf maakte het afgelopen half jaar 1,2 miljard euro verlies. De douane heeft de grootste hoeveelheid crystal meth ooit gevonden in Nederland. Het gaat om een partij van meer dan 3200 kilo. De drugs, afkomstig uit Mexico, waren bestemd voor een bedrijf in Noord-Brabant. En op de Olympische Spelen is de zwemcoach van Australië nu al naar huis gestuurd. Hij zei dat hij hoopte dat een Zuid-Koreaanse zwemmer, die hij heeft begeleid, goud zou winnen op de 400 meter vrije slag. En dat terwijl er ook gewoon Australische zwemmers meedoen op die afstand. Het weer, veel bewolking, vanavond en vannacht buien. Morgen trekken die buien in de loop van de dag weg en het wordt dan 20 tot 24 graden.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 I know I'm on your mind, I know we have a good time I'm your friend, I'm fun and I'm fine I ain't lying, look at me, you ain't lying See, I know she loves you, I know she loves you I understand, I understand I probably hey. be just as crazy about you if you were my own Was raw like me oh. Oh. Don't you wish your was fun like me dit is zfm My, I, I kissed your lips Iets bereikt Ik bleef eigenwijs En toen, toen zag ik jou Je bent zoveel voor me geweest Een moeder, een dochter Ja, That is. Life is brilliant down on the end